we beginnen onze les, 25. Het, het belangrijkste van alles is te leren principes. Kijk, van principes kunnen we zo snel mogelijk uh, leren in het algemene en het bijzondere principes En in de eerste instantie leer te leren de meest algemene principes. Van het opbouwen van het heelal de principes van het heelal En die zijn allemaal toepassing, van toepassing tot ons. Op elke daad wat wij doen, op elke gedachte die wij doen, zijn ze van toepassing. En dan langzamerhand gaan we naar, de kleine, naar, een lagere, naar een meer lagere principes. Maar alles in principes. En dan de concrete antwoord op de vraag die bij mij op, opkomt, dan kan ik zelf uit eh, die principes, afhankelijk van waar de vraag om gaat, op welk niveau, kan ik hem eh, door een hogere principe uitleggen of lagere principe, zelf uitleggen. Niet uitleggen, onder ogen gekregen. Daarom is het belangrijk de principes te leren. Ik heb iemand gegeven Kabbalah. Ik heb wel een beetje zo toepassen. Uh, Torah met een beetje Kabbalah. Hij kon niet leren Kabbalah. Dus gewoon, gewoon een mens. uit onze wereld. En, uh, hij kon leren alleen maar uh, de wetten. Zoals, zoals de wetten. En uh, wij noemen dat Eenvoudig concreet maar concreet kan je leren van principes en dan na twee jaar ben ik gestopt met die persoon want ik zag dat hij steeds op zoek was naar concrete antwoorden op elke vraag en kon principes niet hanteren en dan is het, heeft het geen zin natuurlijk heeft het ook zin maar ik bedoel voor mij heeft het, heeft het geen zin meer om dat te doen wat betekent dat? Achter, als je ziet, in, als je ziet in een reeks uh, bomen. Het is allemaal bergbomen. Hè? Berg? Ja? Berg. Hè? Bergbomen of zo. Of eikbomen. Eiken. Dan kan je zelfstellig zeggen dat eh, achter die, dan staat achter die. Bo achter die eiken, reeks van die eiken, dan moet nog, nog een andere eik zijn. Misschien een andere configuratie, misschien wat groter, dikker, noem maar waarom, maar het is allemaal eik. Maar nou, er zijn mensen die bijvoorbeeld, die dan steeds vragen: en, wat, daar, en wat, wat komt daar? Ze eik. En daar daar, ook weer een andere eik. Dus achter die eiken zit niet een eikenboos, uh, ja, bos, dus eikenboos of eiken. Uh, van, uh, dat is erg belangrijk dat wij ook leren de principes. Eerst al, algemene principes en dan, dan kan je zelf zien achter de bomen kan je ook het bos zien. Kan je toepassen in je dagelijks leven. Het is dus niet iedereen kan dat, maar probeer dat in jezelf ontwikkelen. Natuurlijk wij kunnen dat wel. Zo ook uh, in voorschriften, mitzwa, mitzvot. Mitzwa is enkel fout en mitzvot is een meer fout. Ook daar is het belangrijk om principes te kennen. Wat voor voorschriften zijn dat? Wat schuilt erachter achter die voorschriften? Jij zal niet doden, jij zal dit, jij zal dat, jij zal niet en jij zal wel. Wat allemaal schuil daarachter. Als we het weten, dan verdwalen we niet daarachter. Dan kunnen we altijd alles gebruiken en sneller vooruit gaan. Okay. Het belangrijkste principe van alle wetten van het halal is het principe van het uithalen van een mengsel van iets wat dan ook een bepaalde situatie of een bepaalde gevoel bepaalde houding, bepaalde wat dan ook om van een bepaalde mengsel of een verschijnsel of wat dan ook het eten uithalen en afval laten liggen zeer cruciaal dus het eten uithalen ...zuiveren... ...en het alles, alles wat, wat... ...geen eten is... ...op dat moment... ...in die situatie... ...afhankelijk van mijn toestand... ...van mijn ontwikkeling... ...dat moet ik laten liggen... ...hebt u dat? Als ik later meer kracht heb... ...dan kan ik dan van dat afval... ...wat ik vroeger... ...afvals afval zag... ...want mijn ogen konden dat nog niet zien... Voor mij was het net als afval, ik heb het niet gezien als eten. Dat had voor mij geen smaak. Dan kan ik ook weer nog een keer door een nieuwere kracht wat ik kreeg, kreeg kan ik het ook weer belichten of uh, onder vuur nemen als het ware. En weer uh, opwaarden, uh, koken of wat dan ook, of andere procedé, waarbij ook dat het daarvan een stukje zal ook eten worden. Oké, okay? Net zoals in onze wereld, alles is ook net zo opgebouwd. Elk, elk procedé, elk fabriek, die, heeft, die maakt een product, dat is eten. En heeft ook afval. Net als olie wordt bewerkt, olie, ruwe olie, olie, en dan van ruwe olie maken ze een mooie product. En dan wat ze niet nodig hebben, ook stookolie. Ik, nog honderd jaar geleden was stookolie was het voornaamste product. Ja? Ze konden niet, ze zag alleen in olie, alleen stookolie was het eten. Oké, okay? en de rest was het, was, het, was het niets, wat maken ze? Ja, bek, asfalt, en dat soort dingen. Dus dat is het voornaamste principe. Dat, waarom is dat zo? Je zult wel zien dat het overeenkomt met de grondwetten van het heelal. Zo so is opgebouwd. Eerst was het één uh, ontvangst van het licht. Het meest fijnere. En wat, wat niet meer kon ontvangen worden op de, de eerste, bij de eerste ontvangst. Dat was voor de eerste ontvangst een afval. Maar wat afval is voor een hogere is eten voor een lagere. Een belangrijke principe. Want onthoud dat. Dat het allemaal altijd zo is. Dat is een principe gewoon. Waar afval is voor een hogere, is eten voor een lagere. En de lagere hoeft niet te zeggen dat dit... Ja, dat is voor hem is het afval. Nee, het, zo is het. En als je jezelf verheft... In, in, in overeenkomst met jouw eigen ziel... met jouw eigen krachten... Hier, en dan zal je ook zien dat ook jouw eten wordt anders okay? Ook jij gaat niet meer minder junkfood eten in jouw keuzes. In alles wat je doet. Jij kan junkfood hebben en jij kan ook een, een delicatesse hebben. En dat is allemaal. Wat betekent dat? In elke situatie valt het te kiezen. Elke situatie is, is, je moet kiezen tussen, niet alleen kiezen, je moet niet kiezen. In elke situatie moet je dan eten uitzoeken en afval laten liggen. En wat is eten, hangt van jouw ontwikkeling, van jouw keuzes, van jouw doel, etc. Okay. In die zin zijn wij allemaal verschillend, leven we in verschillende werelden, verschillende is we zien het ook in het mensen, maar we zien het ook, onze als, als keuzes zijn anders. Ook zelfs hier in Amsterdam bijvoorbeeld, als wij zitten, zijn er duizend en één verschillende niveaus van het leven. We zijn door, voor de wet, we zijn allemaal hetzelfde, allemaal gelijke mensen natuurlijk. En natuurlijk, wanneer wij allemaal gecorrigeerd zullen zijn, we zullen allemaal... ...op gelijke niveau komen. Maar ook verschillende zielen... ...op hogere op lagere niveau. Ik weet je niet dat je alleen is hoger en lager is. Ook dat, is, dat klopt. Maar ook in onze dagelijks leven. Kijk nou... Wij zitten, wij zitten. ...de ene die... ...zit na zijn werk... ...leest een boek... ...of iets anders. En de andere gaat ergens naar... ...ergens weet ik veel... Uh, of laten we zeggen... één zaak is inwezigheid. Allemaal keken men naar de TV. De ene keek naar de TV, keek naar een programma een talkshow of iets dergelijks. Uh, en de andere keek op dat moment naar, uh, weet ik veel, naar junkprogramma's. So, uh, alles is verschillend. Want talkshow voor hem is het met actuele thema is voor iemand is een, is, is niets. Hij voelt niets eraan. Hij voelt geen eten eraan. En dan ga je kijken naar wat naar, laten uh, we zeggen, een uh, soap-serie. Uh, dat is voor hem, dat voelt hij wel met, met al die tranen. En, dat voelt hij wel leven. En niet dat, dat is voor hem eten. Ja of niet? Dat is voor hem of voor haar eten. En niet iets anders. Dan. Dus we zien het wel. In elke situatie moeten we eten eruit halen. En afval, wat nieuw in mijn situatie afval is. Waar, wat is afval? Dat ik geen smaak daar vind. Ja? Dat ik het niet kan opeten. Dan moet ik weg, moet ik, moet ik, niet, moet ik laten. Zo in elke situatie. Nou, zaterdag ben je heel vrij, of zondag, wat doe je met je tijd? Moet je ook weer kijken. Eten eruit halen. En afval. Laten liggen. Elk minuut worden wij. Vers, als het ware. Verschuurd. Door innerlijke krachten. Dus, want zo is de wereld gemaakt. Goed en kwaad. Opdat wij actief zullen kiezen. Voor goed is wat ik goed is. Voor mij. Dat is eten. Ja, eten. Eten betekent iets wat bruikbaar is. Dat is eten. En we zien wel dat eten is niet gemaakt van natuur. Eten moet mens zelf maken. Waarom is eten niet gegeven van, van boven? Hebben we geen eten is gegeven van boven. Van boven is alleen maar ruwe, ruwe materialen, ruwe uh, voedingsmiddelen gegeven. Maar eten is niet gegeven, Omdat de mens zelf moet eten maken voor zichzelf. En de mens moet keuzes maken. En dat is de samenwerking tussen de maker van de wereld en ons. Ja of niet? Graan. Is dat eten? Nee. Het is een ruwe materiaal. Het is net als uh, ruwe olie. Een vegane mens gaat daar werk aan doen. Uh, Wat is, nou, is het verschil tussen graan gewoon even bakken, gewoon... Uh, zeg dat, graan en brood eten of koekjes eten. Dus waarom moeten we het zo moeilijk maken? Dat wij, dat wij het, waarom moeten we niet zo bijvoorbeeld als een ijzel die staat bijvoorbeeld te eten gewone stro of, weet ik dat, of zelfs graan. Maar hij vraagt niet om brood. Waarom alleen een mens wil brood eten? Zie je? ...want omdat er aan de mens is gegeven om, van, om eten te maken en afval te laten liggen. Dus het scheidingsproces de Zeg ik dat, de koren van scheden. Hè? Kaf, van, kaf, kaf van de koren scheden, dat is allemaal wat allemaal, dat is het hoofdprincipe van alles... Dat is allemaal van het Torah genomen. Steeds moet je dat, telkens moet je dat opbrengen in jezelf om de, en Dat kan niet anders dan en de, de kaf. En de kaf moet je verbranden. Hoe verbranden we de kaf? En door innerlijke werkten. ook niet alles verbranden, want je hoekt van de kaf, wat is, lijkt kaf voor mij, kan later ook voed, voed, voedsel zijn. Want de kaf is ook voedsel voor de ijzel. Ja of niet? Dan heb ik gebruik koren voor mijn hogere gedeelte van mijn, van mijn mens zijn. En kaf kan ik wel bijvoorbeeld gebruiken voorlopig voor mijn vlees, voor mijn, betekent voor mijn lagere gedeelte gebruiken. Dat kan, dat kan ik niet. Maar alles kan je gebruiken. Kijk, okay, dat is het belangrijkste principe: dat weet de hele correctie is daarop opgebouwd. En hoe krijgen we dan de kracht om de scheiding te maken? Tussen de korens en kaffenkoren. Tussen eten en afval. Hoe meer wij aan ons werken, hoe meer correcties wij doen. Hoe sterkere licht krijgen wij. Die dat in staat is om weer nieuwere correcties bij ons aan te wakken dag en nacht, elke dus elke dag in dag uit. Daarom heeft de um, maker van de wereld, dat we zeggen het eigenschap van de scheppende kracht, ons Torah gegeven en voorschrift. Torah is voor de hele wereld gegeven. Is niets anders. En voorschriften. Wat zijn die voorschriften dan? We hebben gezien dat die, de laagste... ...van jut hey waf he. ...de onderste he is voorschrift. We hebben een beetje gezien. Voorschrift is juist... ...het mechanisme... ...is de instructie... ...om... ...de instructie, bepaalde instructie... ...om... ...om... Uh, bij het uitvoeren waarvan wij een bepaalde scheiding kunnen maken. Een bepaalde scheiding kunnen maken. Uitvoeren tussen eten en, en afval. Dus, dus door, door een bepaalde iets in ons kunnen wij dan uh, zuiveren. Om eten naar boven te halen en weer wat wij we niet kunnen, dat is dan kwaad wat we zeggen, laten liggen. En uiteindelijk, na al die correcties, dat doen we dag en dag, elke dag, moeten we dat doen totdat alle zielen in de, in de lichamen van de mens gezuiverd worden. En dan komt de Messias, de kracht van de Messias. Dan pas. Dat okay. is, is, is het scheppingsplan. Dat is het plan. Als je weet dat zo'n plan, weet hoe dat werkt. Dan kunnen we elke dag. Bewust mee bezighouden. Ons bezighouden. Uh, met het uitvoeren daarvan. Dat so zijn de voorschriften. Mitzvot. Dat is heet Mitzvah. Laten we over, later, later zul je ook die materiaal zien, wat met zwaar is, wat is in Hebreeuwse letters, hoe dat is samengesteld is. Dat is onvoorstelbaar. Hoe meer principes en details zullen wij uit die taal, uit die code, eruit halen. En dat zal ons weer kracht geven om meer voedsel, meer eten, eruit halen. Dat is... Maar waarom, waarom, waarom is het zo gemaakt? Waarom is de schepping zo gemaakt? Waarom niet ons directe geven al klaar, alles kan te klaar? Dat was niet in de gedachte van de maker. Want zo, wat zou dat zijn? Alles is alleen in, in ruwbestof gegeven en de mens moet eten eruit halen. Waarom hebben we geen bomen waarop worstjes hangen? Of, of brood, hey, well. hey, Waarom is het zo niet? Omdat een mens moet eerst een mens worden. Moet een mens worden. Ik hey, nou een kind. die hey, pakt alles met, met, met vieze handen en alles van alles... Uh, het kan niet schelen. Het is net naar het toilet geweest en dan pak ik hier eten en Ga naar het toilet met een stuk brood. Het eet geen... Weet niet wat, wat het is. Of eh, wat een kind wil eten. Ja, dus Zo is het ook, volwassen worden. het hmm. de, de, de gedachte achter het feit dat Adem en Eva... Uh, Zaden even zwaar, want die hadden dus geen. Uh, die waren dus eigenlijk. Uh, natuurlijk, erg goed. Want jij, jij bent ook vegetariër en daarom natuurlijk is voor jou. Is ja, hoe Hij is ook ja. grote vegetariër, hij ook eet geen vlees, et cetera, et cetera. Dat is allemaal jouw eigen keuze. Uh, bent, nee, ja, dan. ja. Maar natuurlijk is het zo, dat eerst was een goede vraag. Een antwoord eigenlijk. Je hebt zelf een antwoord gegeven. Dat Adam en Eva, dus Adam en Gawa eigenlijk, Gawa is de zijn vrouw hadden dat niet nodig. Ze hadden nog niet nodig. Uh, in het begin hadden ze alleen gegeten wat is dan hen gegeven werd. Weet het? Gewassen, ja, gewassen. Al die dingen die, dus ze hadden geen vlees nodig. Omdat naar hun ontwikkeling. Hadden ze dat niet nodig? Dat wil niet zeggen dat iemand die nu vegetarisch is, dat hij dan onderontwikkeld is. Wil je dat niet zeggen? Nee, dat hoeft niet. Kijk, als iemand dat doet. Kijk, dat kan ook zo zijn. Dat weten we niet. Hoe weten we dat? Het kan zijn dat iemand vegetariër is. Omdat hij is genomen uit een bepaalde plaats van de Adam wat wat licht is, dat niet nodig, dat vlees niet nodig heeft. Ik bedoel, het kan ook zijn dat het, dat het uh, erfelijk is. Vader misschien wat hij wel de aanleg gaat, een familie zit. Maar het kan ook zijn dat het zijn eigen keuze zijn door om niet die dieren te laten Onnodig kapot maken ze trouwens. het is ook een principe van de Torah. Een zeer zware principe. Om niet onnodig een dier kapot te maken. Of, of zelfs uh, pijn te doen. Absoluut. Het is absoluut uh, verboden. Arie, grote Arie, die was... Zo zorgvuldig, zorgvuldig daarin. En heeft ook Gein Vitaal geleerd. Om niet eens een mug kapot te maken. Zelfs ook niet een luizen. Een luis. Of een, zeg maar dat, wat die, wat die katten hebben. Vlooien. Ook niet dat die... Alles heeft zin. Alles heeft zijn eigen bestaan. Wij begrijpen dat niet. Maar, maar uh, zelfs een luis mag je niet kapot maken. Wij begrijpen niet waarom. Ik zou daarover uren kunnen vertellen. Niet van mij, maar wat ik, wat ik bij de godelijke Arie heb gevonden. Want ook luizen bijvoorbeeld. Waar komen de luizen vandaan? normaal. Dat is een product van zweet, zweet en, en afvallen van het lichamelijke afvallen. Daar komen die luizen en al die, dat soort dingen vandaan. Luizen dan zijn als een mensen bijvoorbeeld, oké okay, natuurlijk, natuurlijk dat iemand, als iemand zich wa niet wast, dan komen die luizen. Maar dat is ook dan een soort, of luizen of andere, of niet luizen zelfs, maar zo'n zo dingetjes die, die, net, die, net, die, die net niet leven zeggen dat. Ja, hè? Nou, bijvoorbeeld op een in de matrassen zitten ze ook. Ja, ja, zo is het. Die zijn net als ze niet leven. Hoe heet het? Meten. Meten, precies. Meten. Meten? Meten, oké, okay, <laughs> meten. Dus die meten. Nou, die zijn net alsof ze niet leven. Dat is allemaal belangrijke dingen. Natuurlijk moet je dat schoonmaken, dat is allemaal veel. Maar hun bestaan ook, betekent ook wat wij zeggen, eten gebruiken wij, en zij zijn als het ware de afval maar afval heb je ook nodig en niet afval, de afval voor jou, in jouw ogen afval maar zij zijn allemaal nodig het dus alles wat alle dieren alle insecten, alles zelfs het mooiste lelijke in onze ogen mag je niet aandra als je echt van uh, echt je leven wil het beste halen, mag je niet aanraken. Ook mug, liever niet aanraken. Zelfs, zelfs als je een luis of wat dan ook, luis hebben we niet gelukkig, maar wat dan ook, als je ziet dat dit jou stoort, mag je hem ook niet kapot maken. Ga weg, vertrek. Laat anderen, wie dat wil, maar dat mag dat doen, dat je bestrijdingsmiddelen, allemaal die verdient eraan, die moeten er wel daaraan doen, maar jij moet het niet doen. Enorm zal je daardoor gaan groeien, geestelijk in alle opzichten. Maar jij wordt dan voorzichtig. Je gaat, als je dan een luis geen kwaad kan doen, laten we, laat wat. wat wat dan aan de mens. Dus jij zal ook leren... ...uiterst behoedzaam te zijn met de schepping... ...want het is niet van jou. Is het het luis van jou? Heb jij hem? Uh, is het van jou? Nee, het is een schepping. Absoluut, dat is zo, zo, zo... ...dat is geen, uh, hoe weet ik veel bedenksel of beschouwelijke dat is absoluut de wet van het heelal ook dan bijvoorbeeld als je vlees eet, moet je ook eten alleen wat je nodig hebt het is geen de, na de na de water na de zonde, zonde vloed, nee, na de water nee, wanneer we het na de zondevloed mochten wij uh, gaan we, uh, vlees. eten Niet dat wij slechter, omdat we slechter werden, maar omdat we volwassener werden. Ja? Daarvoor was het was het meer uh, primitiever. Natuurlijk dat aan de ene kant primitiever aan de andere kant alles had in zichzelf Adam. Alles aan zich, zichzelf. Maar tot de ontwikkeling kwam dat nog niet. Natuurlijk, natuurlijk, dat is niet, hoefde allemaal uh, dat gebeuren en al die, al die ellende die, wij, als, als hij zou bijvoorbeeld, Adam en Gawar, zij zouden erg snel kunnen ontwikkelen, meemaken, zonder al die ellende. Alles hangt van ons af. Maar, ze wilden wel eens proberen, proberen, dat, dat, het was ook niet slecht bedoeld wat ze we zullen allemaal leren wat was de zonde van Adam en Gava, wat was de zonde van Caïn Kain en Cain, et cetera, We zullen allemaal leren hoe dat allemaal gaat. En we zullen zien dat Cain dat heeft dus zijn, zijn broeder opgebracht. En hoeveel zit er dan nog in ons? die zonde van ombrengen van iets of van iemand anders als je, als je ieder van ons als je gaat een beetje schudden zijn genealogie genealogie dan zullen we zien wat het allemaal in het middeleeuwen wat, midde, middeleeuwen, middeleeuwen, wat het allemaal was Dat was een hele slachtveld hier in Europa ik bedoel allemaal enden die allemaal vermoorden elkaar en dat hoeveel zitten van ook van die zon... niet alleen in Europa, overal. En onnodige dierenleed wat hebben we aan gedaan en alles. Dan is het nieuw als we nu super uh, voorzichtig blijven met de dieren, met de mensen dan maken we enorme correcties die we nu helemaal niet, niet bewust zijn van al die. Van al die Allende, al die doodslagen die vanaf Kain plaatsvonden, dan gaan we dat <coughs> tot, tot aan de klei, tot het, tot het, tot het kleinste schepsel gaan we dat voorzichtig zijn. Geen mug. Nee. We hebben thuis dit probleem opgelost uh, door... zeg dat? Door van die flux. Flex, flux. Huh? Nee, voor het, ja? Oh, precies. Voor het raam, dan hebben we geen, geen dieren, dan geen muggen. Dat is lastig, toch, van die muggen. Wat doe je als een mug jou steekt? Je moet hem dankjewel zeggen. Kijk, kijk, wie is, kijk, wie is, kijk, kijk, mug jou steekt, ja? Nou, ga. Ga even voorzichtig houden tegen een mug. Maar een mug, mug is minder intelligent dan jij, of niet? Wie is intelligenter? Ja, natuurlijk dat jij bent intelligenter. Dan moet je mug wil één ding, wil alleen maar zuigen. Ook de mensen in onze wereld wil alleen maar zuigen, wil alleen maar ontwangen. Nou, ook als in onze wereld iemand jou een muggensteek doet. Alles wat een mens in jouw leven, in dit leven ons kan aandoen, jou kan aandoen, is een muggensteek. Concentratiekamp is net als een muggensteek. Oké, okay, dat is niet gecorrigeerd. En ze hebben het op die manier. Ze gaan jou, uh, ze hebben toen uh, gewoon het, met een zaag. Zaagden ze mensen, levende mensen door. Dat was echt zo. Ja, nou, oké, okay, dat was ook dat is muggensteek ...in aanzien. In, in het ten aanzien van het, in, het, in de hele structuur van het bestaan. Want ook zij zullen ook die, die zacht, die mensen, zacht, zogen, zachten, die, ook, die moeten allemaal nog gecorrigeerd worden. Later. Ook in, in nieuwe generatie laten zij zich als het ware zagen. ...door geweten, bezwaren, door allerlei dingen... ...ze zullen niet begrepen hoe dat komt... ...maar ze zullen wel uh, correcties moeten doen... ...omdat zij dat hebben... ...of hun ouders hebben dat uh, gedaan. Ze zullen zelf, we zullen zien wat, wat ouders... ...wat de schuld van ouders... ...welke schuld van ouders komt wel op de kinderen... ...of welke niet... We zullen allemaal zien wat het allemaal is. Er zijn bepaalde dingen die overgaan naar kinderen. Er zijn bepaalde dingen die niet overgaan naar kinderen. Dus alles is volgens het scheppingsplan. Maar het is nog vroegtijdig om daarover te praten, want anders gaan we het, het filosofie En Daar is ik bijna erg voorzichtig op. Dat alles, moet alles wat je hoort moet je door die hoofdprincipes moet je het laten. ...doorkomen... Het. ...en niet gewoon geloof... ...voorlopig vaak is het... ...komt het op een beetje meer geloof... ...van jouw kant... ...dat is heel goed... ...dat je vertrouwt wat ik jou zeg... Ik ben voorzichtig om zelf niet te zondigen... ...en ook jou niet tot zonde te brengen... ...wat ik zeg... ...maar probeer... ...voorlopig mag je de dingen ook accepteren... Dat, ...maar naarmate we meer... ...van die principes... ...kroonprincipes en wat lagere principes leren... ...zal je dat kunnen uh, afleiden? Reden. Dat je zelf dat kan afleiden... ...of jouw handeling goed is of niet. Is het antwoord op jouw vraag... En ik beantwoord een beetje? Oké, okay. okay, dus... ...over de dieren... Over alles wat leeft, moet jij uitermate voorzichtig zijn. Laat staan dat jij gaat ergens nog voor, voor de lol, uh, vossen of iemand anders, of eieren zelfs uh, van een veld doen. Uh, heb, heb je honger? Heb je honger? Moet je eieren nog? Ik weet het, ik veel, kinderen, weet het, ik veel, kinderen, weet het, ik veel. Moet je die dan? Heb je honger? Leid je honger? Ook, ook bloemen. Alles leeft. Moet je onnodig bloemen naar huis brengen? Laat alles, laat alles leven. Erg voorzichtig daarmee. heel voorzichtig. Want daarmee, als je dat laat en niet kapot maakt, dan. Doe je enorme correcties onbewust al. Ik zeg, je gaat geen dier meer aanraken. Je gaat geen schepsel aanraken. Weet je hoeveel correcties? Direct vanaf Kain al. Kom je in jouw bewustzijn zelfs indirect tot Kain. Maar jij gaat niemand aanraken. Terwijl Kain heeft dat gedaan. Dus je kan ook zo diep komen in dit opzicht tot Adam. Dat is iets wat nou, daarmee verwant is ook bijvoorbeeld het heet Balterschiet om, uh, ja. om geen restjes van voedsel weg te halen, gewoon weg, weg. Ik bedoel, gewoon in een vuilnisbak te doen waarbij niemand gebruik daarvan maakt. Ook moet je dat ook niet doen, zelfs als je een miljardair bent. Want van boven kijkt men niet naar de overschot. Van boven kijkt men, men altijd van geestelijk, kijkt men, men altijd naar die kleine dingetjes die wij niet, die waar wij tekort komen. Dus ook als je superrijk bent, als je dat over de... moet je het niet weggooien. Moet je kijken wat je daarmee doet. En als je ergens op een feestje komt, neem jezelf alleen. Het minst noodzakelijke wat je nu kan opeten. Als je ergens te gast komt en dan zeggen ze jou, geef, geef me een klein beetje waarom, je weet niet of je dat gaat opeten. Dus alleen neem alleen maar het minst noodzakelijke, zelfs minder dan jij kan opeten. En dan zeg maar, als ik dan straks meer wil, wil ik het ook weer nog. Misschien nog. ...kom ik toch in aanmerking. Maar nu geef ik een klein beetje. Ja? Maar als iemand heeft op jouw boordje al... ...gelegd als je je toegestaan hebt... ...dat zijn principele dingen. Die dingen zijn als je zegt... ...nou ik doe met Kabbalah... ...maar die, die dingen met eten... ...met dat soort dingen let ik niet op... ...dan speel je dan komedie. Want het geestelijke is niet... ...te scheiden van de kleinste... Detail in onze wereld wat wij doen. Dus stel dat je komt ergens naartoe of naar een feestje of wat dan ook, en daar staat iemand je, en die gaat jou dan soms veel, doet je dat. Als je laat jezelf op je bordje al schenken, wat al, al op je bordje ligt, dan moet je het opeten. Dan kan je het niet, niet meer. Uh, ook als je de kast te gast komt. Natuurlijk, wij zijn zo, uh, we doen het zo. Uh, onze opvoeding is vaak zo dat wij komen naar rechts, dat Wij altijd laten we liggen op het bordje. We laten zien dat wij beschaafd zijn, weet ik veel, dat wij niet nodig hebben. Altijd laten we liggen. Je moet niet lagen, niets laten liggen op het bordje als je gegeten hebt. Maar niemand gaat weten naar jou, ja of niet? Want behalve, dan wordt het afval voor wie? Voor jou, voor de mens. Maar niet voor een boos bijvoorbeeld. Of voor een uh, ander dier. Of varken. Varkens. Ja of niet? Dus daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Dat. Arie zegt. Willen mensen rijk worden. Dan moet je dat soort dingen. Voorzichtig zijn met dat soort dingen. Vergeet het. Ook rijk. Rijk betekent, betekent overvloed hebben in alles wat je, wat je hebt. In de goede, dan moet je voorzichtig zijn, juist in die dingen. Weet ja. je dat? Als je in die dingen slordig bent, dan zal je ook nooit genoeg krijgen. In geld en in alle andere dingen. Het zit alles verweven met elkaar, want het zit allemaal... Is aan het doen. Dus als iemand hebt jou al, als je laat iemand al op je bordje uh, schenken, of, je, uh, dan, of jij hebt al geschonken aan jezelf en jij hebt al gegeten, kan natuurlijk als je thuis bent, kan je altijd wat je hebt niet, ge, uh, wat het overgebleven was, kan je altijd opzij doen. Je kan altijd gaan eten. Maar ook dat moet je ook niet doen. Waarom? Natuurlijk, als je, dan in de, als je dan bijvoorbeeld twee, twee pruimen hebt gelegd en dan één heb je gegeten en de andere niet, dan kan je hem op zee doen. Maar niet bijvoorbeeld als in de rijst. je een rijst hebt, heb de helft gegeten en de helft doe je dan op zee. Of later doe je in een algemene pot, is niet zo. Moet je, niet doen. je hebt al bestemd voor je eten. Je kan niet weer terug doen in de... Erg voorzichtig daarmee doen. Je ziet dat alle details zijn belangrijk. Ook met materialen. Alles wat je hebt. Alles wat je... houdt. Doet er niet toe alles. Voorzichtig zijn wat je daarmee doet. Spaarsam zijn. Spaarsam zijn betekent natuurlijk... niet weggooien... wat nog... Waarom? Jij gooit het weg. Waarom? Omdat voor jou is geen, geen eten meer. Ja? Het, is, het, is, het is afval in je ogen. Ja of niet? Iemand voor iemand die maar kan zijn jacht weggeven. Dat is voor hem als, als niets. De jacht is kapot of zo. Of een beetje een stuk. En hij zegt, ik ga het niet repareren. Ik ga het niet meer doen. Dat is net voor hem als, als afval. Terwijl voor een ander is het nog een uh, levensdoel. Dus. dus de geestelijke wereld alles is opgebouwd naar de manier van een hogere ontvangt iets als eten. Dus iets als bruikbaars. Iets eten, iets wat geeft kracht, levenskracht. Hij verbruikt dat en de rest afval voor hem geeft hij aan een ander. De andere ook weer. Gebruik dat als eten en wat niet kan, wat, it, wat voor hem naar zijn uh, eigenschappen niet overeenkomt met zijn eigenschappen, is afval voor die. En je moet het weer aan anderen, aan, aan, aan lagere. Zeker <laughs> niet de lagere, dat die, dat die, dat die. Dat die. Zoals so, in onze wereld, so, the so okay? die rijker of die de beter is. Zo is de structuur van de werelden opgebouwd, oké? In de natuur is entropie. Huh? Entropie. Entropie. Entropie. Steeds op een laag naar een laag Ja. Oké. Okay. Misschien ga ik het even optekenen, een klein beetje. Teken. Straks komen we naar goede tekeningen, wij maken al tekeningen. Straks. We hebben het al gezegd, er is gesproken daarover, we werken eraan. Nou, vijf scherot. kijk Eenshof Eenshof Daar komt alleen van Eenshof komt eten. En niet van. daarom hoeven we niet, we uh, zeggen het misselijk gaan, dat, wij, dat iemand hoger is. Dat je krijgt hogere, betere eten dan een lagere. Want alles komt hier uiteindelijk van één stof En niet van iemand van een hogere, natuurlijk een lagere, een, een lagere zeg ik dat, uh, traptreden ontvangt van de hogere. De hogere alleen is als doorgeeflijn. Maar alles komt van één of. je? Dus. Dan komt, laten we zeggen, ketter. Ketter. Gochma. Gewoon algemeen, hè? Doet er het is. in welke deel. Ketter, gochma. Bina. Zee, En mal goed. Laten we zeggen, Bina ontvangt van Gochma. Dus wat voor Gochma eten is. Nou, laten we zeggen, zo. Ke van Eerst komt het naar ketter. Ja? De eerste ontvangst. Ketter ontvangt wat voor hem is. Iets voor hem is wat ketters is. Wat ketters is ontvangt hij. En de rest, afval, afval voor hem, voor ketter, voor het niveau van ketter, geeft hij door aan. Vogma. Gochma ontvangt van wat Gochma's wat, wat is, ja, wat voor Gochma goed is, Ho Gochmatisch goed is, en de rest, wat, wat niet voor, wat, wat afval geeft naar, naar Bina. En Bona weer ook weer, dat ja, voor, uh, voor in de ogen van Bina goed is, uh, ontvangt die en zo gaat het naar beneden. Oké? Okay? Dus Dina ontvangt alleen voor haar, wat voor haar is. En dan de afval, als het ware, afval ten aanzien van Dina. Afval. Natuurlijk in onze ogen is het moeilijk dat te zien. Dat de moeder geeft afval aan een kind. Eigenlijk is het zo. Ik bedoel, we betekent niet... Afval betekent dat het wat je niet zelf zou kunnen op jouw niveau. Eet moeder, zou een moeder ook dat kindervoeding eten voor haarzelf? Nee. Maar ze laat aan een kind zien: kijk nou hoe lekker het is. Met een lepeltje: kijk hoe lekker het is. Ik eet het zelf op. Nee, ik wil het ook. is het eten, de kindervoeding. Is het eten voor ons, voor volwassenen. Het is niet. Of iets wat een zieke mens in een ziekenhuis hu eet. Is het dan een voedsel voor een gezonde mens? Ook niet voor een zieke. Ook voor een zieke. Precies, precies. En voor een zieke, ja. Ook niet voor een zieke, precies. Oké. Nou, omdat het personeel van een ziekenhuis is. Zij ook leven volgens die principe, Maar dit principe naar hun eigen een hun eigen maatstaven natuurlijk. Dat, dat wat, wat eten ze, halen ze voor zichzelf, en afval geven ze aan die zieken. Het is ook zeehouden, in principe. Eh, ze hebben gezien ja, dat ook de dat mensen komen sneller sneller naar, naar de hiernamaals. In de zieken, dan weet je het verpleeghuizen. daar geven ze minder eten aan hen helpen zij ook hen, dat zij sneller sneller het licht gaan zien. Yeah. Oké? Okay. Dus dat is het principe ook. Alles, hoe komt dat? Erg kort. Als we het kort eventjes doen. Uh, van Eindsel we hebben gezien, zoals we hebben gezien, zo kwam het uh, licht naar beneden, in de vorm van een uh, directe licht en zo kwam het eerste ontvangst was het ketter dan nog een ontvangst ochma ok weer bina zirantin goed oké zo kwam het één keer eerste ontvangst dan kwam nog een ontvangst ook weer, kijk, de eerste, dat was de eerste ontvangst, de eerste ontvangst van licht. Keter, alles in de vorm van alles wat keter was. Keter, keter, maar keter heet in zichzelf, keter de keter. Gochma de keter. Ja, alles heeft vijf, ja of niet? Alles heeft je ontvangen. Daarna was nog een keer ontvangst op het niveau van Gochma. Toen was het, ja, nog een volgende keer, tweede ontvangst. Tweede ontvangst is is, is ook weer ketter, gogma, bina, zeer, aan, in, en maal goed. van gogma. Tak, gogma. Oké. Okay. En de derde keer was het precies hetzelfde dan van bina. Oké, okay. ook weer. Keter, Gochma, Bina, Zerangin, en Mal. Drie. Oké. En... Hoe dat verder ging, zullen we dat allemaal leren, straks. Maar dan... was... volgens... dan heeft de... de maker van de wereld, dat we zeggen, heeft... Uh, uh, heeft op een bepaald moment heeft hij al die vijf doorgeschud met elkaar dus een soort vermengd met elkaar niet direct in het begin maar op een bepaalde stadium van die, on, van die ontwikkeling van die vijf van die verschillende uh, dus hier was het ook Eten, eten, eten opgenomen, eten. En afval was, ging naar hier naartoe. Ja, oké, precies hetzelfde. Hier ook weer eten voor Gogma heeft de krachten genomen, het licht genomen, de rest naar binnen enzovoort naar beneden. En dan kwam het het moment wanneer al die vijf Sierra's waren al van die hoedanig eten. ...die men kon mengen om daar een juiste sfeer te creëren om mens daarin te plaatsen. Oké. Okay. Okay. En, en dan was het zo, ketter, gogma, bina, zeeran, bin en goed. Tot de helft van de binar. laten we zeggen, was het goed? Wat wij noemen goed, of eten, laten we zeggen, en ...en... van de tweede helft van de je zeer aanpien, wel nou goed, dat was wat wij noemen, wat wij noemen kwaad, of nog niet geraffineerde eten. Niet, wat wij noemen dan als het ware afval. Afval. Alles is, wat wij hebben gezegd, soms is het afval, en soms is het afval in de ogen van de ene, maar het is voor de voeding voor de andere. Dus dat heeft, eh, want alles is geschapen naar die twee: goed en kwaad. Wat wij noemen goed en kwaad. Uh, geven, ontvangen. Dus al die twee, twee krachten hebben we nodig. Al die twee krachten hebben we nodig. Dus iedere week alleen maar. Dus de hele bedoeling is. Nou, wat is er wat is op een bepaald moment gedaan? Dat heeft allemaal weer doorgeschud, als het ware. Waarbij alles. Kijk, vroeger was het zo ketter. Gogmanen, en nu alles doorgeschud werd. Waarbij elke element had alles wat die andere had. Hogere en lagere, iedereen heeft dat in zichzelf. Kijk, doorgeschud. En dat noemen we dat breken van killing En ook de zondeval van Adam. Waarbij Adam ook alles wat voor hem is, tot hier is het als het ware eten. Daarom staat het ook geschreven, daar heeft hij gezegd, van de, van de ganeden, van de, het, van de, de hoofd van Eden, tot hier mag je eten. Want eten betekent ontvangen. Eten betekent ontvangen, betekent leven. En afscheiding betekent dood. Afval. Iets wat voor de onreine kracht is. Waar al die muggen komen, al die weet het, vliegen allemaal komen, ze. altijd komen ze op. Of, of assen, hoe het, al, zeg het, asdieren, allemaal, allemaal komen ze op afval. Ja, komen ze niet op, op, op een, een levend dier? Komt een as, as hoe zeg je het, as? Asgier, asgier komt die dan op een, op, een, op een leeuwen, als die leeft? Nee, die hebben daar al angst voor, alles wat leeft. Of wij de maniertjes of zo. Maar ook dat. Ze willen alleen maar karkassen. Alleen maar wat kadavers willen ze eten. Maar ook dat is eten voor hen. Okay. Dus eten is ook in de Torah overal. Eten betekent ook een zivouk. Een, een interactie met de hogere is eten. Toen spreek ik nooit over eten. Kijk, toen... toen uh, ik ga die niet, niet afleiden, mijzelf. Dus die alle werd doorgeschud. En dat heet breken van kieling, Dus het was een voorziening van boven. Dat, wij, dat al die sferot als het ware vermengd gingen met elkaar. En aan elke stukje had alles in zichzelf. En daarom hebben wij ook in ons, elke ziel heeft alle zielen in zichzelf van ons heeft alle zielen van de wereld in zichzelf de krachten in zichzelf als het ware niet alle zielen, alle krachten die in de wereld zijn hebben we in onszelf ik heb in mijzelf ook de krachten van de zielen van Arabier en van Papua en van wie dan ook maar de voornaamste de overkoepelende is Joods bijvoorbeeld, maar die andere heeft ook in zichzelf ook Joods als bij, als, niet als hoofdmenu, niet als hoofdgerecht. Bij mij bijvoorbeeld is, ik weet niet, ik, ik heb niet nagedrokken uh, die genealogie, misschien zitten daar nog meer, wat, wat doet, denk ik, maar ik bedoel waarmee ik, zoals ik leef, dat is de hoofd gericht als het ware, is Joods. De andere heeft al hooggerecht, iets anders, maar heeft ook in zichzelf Joods. Oké? Okay? Iedereen heeft in zichzelf Joods. Of of uh, anderen. Dus waarom? Dat komt omdat in het, in het scheppingsproces was een moment waarop alles werd uh, door, ver, vermengd met elkaar, als het ware. Bing, Bang, hè? Zoiets. En Daardoor was het zo. Dus eerst werd allemaal dus dan op een bepaald moment alles door elkaar geschud. En dan werd van het mengsel allemaal weer herbouwd. Wat we noemen dan een, een nieuwe geestelijke bouw. En daar werd, dat is een wereld uit Zilud, En daar werd zo keter, keter, kogma, bina. Die werden opgebouwd, helemaal, laten we zeggen, niet allemaal tot, het, tot het, aan het einde, want alles is verbonden met elkaar. Je kan niet een deel corrigeren, helemaal uitcorrigeren uit wanneer het onderste deel, het andere deel nog niet gecorrigeerd is. Als je zegt, laten we zeggen, jouw hart is perfect, jouw alle nieren werken, alles is goed. Worked. Maar opeens krijg je een ontstekentje in je vingertje. Het hele lichaam doet pijn. Het hele lichaam voelt pijn. Mij pijn. Ja of niet? Zo so is het ook hier. Je kan niet uitcorrigeren. Ketter, natuurlijk gaat het wel. Maar het zeggen we dat bij wijze van spreken. je kan eerst ketter corrigeren. Dan de volgende, de volgende. Maar in principe is het zo so dat uiteindelijk kunnen we alleen maar alles uitgecorrigeerd hebben, wanneer alles is gecorrigeerd. Wanneer is het de kleinste gedeelte van, het, van de schepping, of van mij en mijzelf uitgecorrigeerd is. Dan alles is gecorrigeerd. Wanneer ik het kleinste ding in mijn maal goed corrigeer, dan krijgt, laten we zeggen, één deltetje, delta één, klein verschilletje. Dan gaat dat verschilletje zijn uitwerking hebben in een zeeramping. In Overal heeft zijn uitwerking. Want alles is absoluut verbonden met elkaar. En daarom ook wij absoluut verbonden met elkaar zijn. De hele mensheid verbonden met elkaar zijn. Als ergens ellende is, dan moet je het zien als jouw eigen allende. Absoluut, zo is het. Dat weet het niet zien, is, omdat het weet het. maar dat weet het gewoon de ogen sluiten. Maar het is niet zo. Hey. Ergens een ramp, wat dan ook. Dus je ziet ergens als dan is het ook weer ligt het aan ons om te corrigeren. Oké, okay, dus laten we zeggen, dan werd het hoofd, hoofdzakelijk hoofdzakelijke kettergog maar binnen gecorrigeerd en dan nog een stukje van zeerampin. De helft van zeerampin laten we zeggen. En Maalgoed. De tweede deel, de zeeramping. En maalgoed, die blijven dan niet helemaal gecorrigeerd zijn. En die hangen af van daaronder al die, onder al die vijf spherood, vijf wilden ook, noem we dat. Daar zit de mens. En de mens, is alles wat die vijf spherood. En dan komt de mens, de mens moet voorschriften doen elke dag, elke dag. Ze het elke dag anders. Elke andere dag anders. Waarom anders? Elke dag is. Ben ik anders? Heb ik al nieuwe ontwikkelingen gemaakt? Dan precies hetzelfde voorschrift doe ik op een andere manier. Want ik ben anders. Ik heb toegevoegde waarden gehad gisteren. Dan kan ik ervaren. hetzelfde voorschrift kan ik ervaren op een heel andere manier. Ik kan, dat gaat mij op een andere manier voorschriften doen en leren te leren en alles en dat gaat naar goed en daarmee gaat het allemaal dan naar hoog naar een stof want natuurlijk krijg, krijg ik dan vanmaal goed krijg ik dan voedsel ja of niet vanmaal goed krijg ik de voedsel van altijd krijgen we van de eerste hoog eerste bovenste die boven mij is van die krijgen we dan voedsel ja? Niet van papa of van mama. Dat maar, is ja? Maar hoe krijg ik dat normaal goed vandaan? Waar krijg je? Dat helemaal gaat mijn verlangen en mijn doen wat ik doe, gaat helemaal van, van, van trapt, traptreden omhoog omhoog, naar één En één geeft terug het licht terug eh, naar. Naar ...in overeenkomst met het gebed, met, mijn, met, met het, dat goede wat heb ik gedaan, bet, door het uitvoeren van een mitzwa Ik heb dit uitgevoerd, mitzwa En daardoor, daardoor komt het allemaal naar beneden en allemaal ontvangen, nee, een stukje licht. Ketter ontvangt van mijn gebed, van mijn kleine uh, uitvoeren van... Voorschrift. Ketter ontvangt zijn leuwendeel Van zijn ketters ontvangt hij. En af, afval geeft aan Gogma. gogma ontvangt van mijn uitvoeren. Van een voorschrift. Doet er niet over welke. En dan gaat het weer. gogma ontvangt door dat. Ontvangt een enorme portie licht en kracht. En die geeft afval weer naar Bina. Bina weer hier. Zeeramping. En heel belangrijk is dat zeeraampien wordt opgevuld, want die zijn zo goed als gecorrigeerd. Die hebben de correctie eigenlijk niet nodig. Alleen de tweede gedeelte van zeeraampien, onderste gedeelte en maalgoed, die moeten dan, want alles werd verbroken ja, eerst, door plan, dat is allemaal leer. En deel werd opgebouwd, zoals we hebben zo gezegd, maar deel niet. Zeerampin heeft alleen maar zes tiende van zijn kracht na de herstel. En Malkoet heeft alleen maar een tiende van zijn, van zijn kracht. Die, en de rest moet door onze toedoen, moet het moet, uh, opgevuld worden door, door elke dag dat wij voorschriften doen, Torah leren. Allemaal Torah leren. Niet dat de Jood leert en de andere denkt: nou, ik heb iets anders. Allemaal heb alleen Torah, één Torah, geen instructies aan de mensheid gegeven. Alleen met handen en voeten, die niet-jood in en bloed, met handen en voeten doet hij dat alleen zeven voorschriften van Noach. Noachides noemt men dat. Het is niet, niet gering. Als jullie het zo overzien wat het allemaal is. Wat het inhoudt. Het is niet minder dan wat de Joden doen. En eigenlijk als iemand geestelijk bezighoudt. Dan moet je hele Torah naleven. Al pas je zien hoe dat allemaal kunt naleven. Ook de, de voorschriften die, die geldig zijn bij de tempel. Bij de, how, bij het, de tempel is er niet. Hoe kunnen we dan uh, kunnen we naleven door te leren over die voorschriften. Okay. Dus die moeten we dan kijken. Als wij ons corrigeren daarmee. Dan zullen we langzamer gaan brengen. De goed tot één tot e, tot geheel. tot, tot tientiende. En niet een tiende. En Zeyrampin heeft ook nog gebreid. Zestiende. Allemaal door ons toe doen. Kan dat ge, gecorrigeerd worden. Okay. Door de voorschriften. Dat we voor voorschriften naleven. En wat betekent voorschrift in al even? alhef? Betekent dat wij zij doen omwille van, van de enig scheppende kracht. Dat is voorschrift. Als jij doet wat in de Torah staat, niet omdat jij neiging heeft om dat ook te doen. of ik wil goed doen, omdat ik het goed doen vind ik het goed ja, of iets anders. Oh, ik vind niet... Uh, zeg je het, Anderen niet belazeren, dat vind ik goed. Nee. Ook dat moet je niet doen. Ook anderen niet kapot maken, vind ik het goed. Omdat het... Nee. Je moet altijd zeggen in je hartbeet, elke... Voordat jij überhaupt... In uh, elke handeling jij doet. Je moet zeggen in jezelf eerst. Nu ga ik iets doen. Wat... Een voorschrift is. Wat een, wat een mitzwa is. Omdat. Dat de wil is. Van. De bron van het leven. Omdat het. De, aan de wetten van het helaal. Of een, uh, voldoet. Ja? Dus je zegt. Omdat het. Omdat het een voorschrift is. Van het hogere. Hoge verstand. Daarom doe ik dat oké, okay? dat is een voorschrift, en als je doet dat alleen omdat je bepaalde neigingen hebt ik geef die Jan of Piet, omdat ik hem lief heb, of ik, hij vindt hem aardig, dus, niets van jou komt in Mitzwa betekent dat jij doet het alleen omdat het de wil is van de verstand. daarom doe je dat, altijd moet je niet bedriegen jezelf, anders doe je alleen jouw handelingen in nul Alleen maar kinderlijke, kinderlijke speling. Voordat jij iets gaat doen. Altijd kijken, ik doe dat om willen van die ene scheppende kracht. Ook als je aan je man geeft. Ook als je aan je vrouw geeft. Ik geef aan mijn man niet omdat ik van hem hou, Ik heb wel natuurlijk wel de verbinding. Bepaalde dat, maar ik doe het aan hem ook. Omdat het een voorschrift is van de Torah. Van de Torah geeft ons dat dat <coughs> licht door het vervullen van dit bepaalde voorschrift, geeft het ons voldoende licht uh, als beloning als het ware. Dat licht Je maakt jezelf zelf ontvankelijk dan bij het vervullen van die, die, dat in dat voorschrift. Voor een bepaalde licht dat jou corrigeert. Wat corrigeert dat? Alles wat hier vergebroken werd. Door het plan van door het, het dat proces van het breken. Door het breken van werelden. betekent krachten in de wereld. En door de zonde van Adam. Natuurlijk alle andere zonden die komen ook daarbij. Dus als je dat doet. Dan corrigeer je dat. Laat je je corrigeren, die alles wat die zonde die voor jou allemaal en, en ook bij jou uh, door jou gedaan zijn, door jou dus gedaan. Dat is het, het voorschot. Daarmee kom je in overeenkomst met de wetten van de wereld. Altijd zeg jezelf: je doet het niet. Doe het niet alleen door jou, alleen ingevingen, jouw neigingen dat jij doet het omdat jouw hart dat zo zegt. Natuurlijk moet jouw hart dat doen. En niet, uh, niet dat. Maar daarnaast. Of, of Zelfs als je hart wil dat geven. Moet je dan. Jezelf bedwingen. Een klein beetje bedwingen. Om te zeggen in je hart. Dat jij doet het omdat dit voorschrift is. Want je hart kan je ook bedonderen. En dat hart betekent. betekent betekent jou, vaak jouw ego. Die om alles prachtige ingevingen geeft. Om jou te laten geloven dat het uit je pure hart komt. Hoe kan het dat pure hart komen van jou? Als wij product zijn van Kaaien. Is al die ellende die Kaaien en alle andere zielen hebben al uh, gedaan. Allemaal en wij zijn product daarvan. Wij zijn eigenlijk de afval van alle afvallen van alle zielen die er geweest waren. Hoort u dat? Want de eerste zielen waren de meest zuivere. Die hebben hun eten gekregen. Die komen niet meer. Die hebben niet meer nodig om de correcties te doen. Dan de volgende generatie. De zielen die zich al uitgevoerd zijn, die al niet, hoeven niet te komen meer. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar die hebben een heel andere bestaan. Die wachten allemaal ook nog op de volledige correctie. Maar ze leven niet meer in tijd. Ze leven in eeuwigheid. Nou, de volgende generatie weer dezelfde. En wij zijn nu de laatste generatie van alles wat er geweest was. Dus wij zijn de afval van alle generaties. Wij zijn afval. Natuurlijk, dat we hebben gezien dat er is niets in afval, geen afval in het heelal. Ja of niet? Uiteindelijk is de kleinste luis een geweldig hoog product van de, van de schepping. Dus ook wij uiteindelijk dan bij dat alle afvallen, uiteindelijk uh, de laatste generaties krijgen het meeste licht. Ja of niet? Want alles wat gedaan werd al, gecorrigeerd werd al tot nu toe. Alles schijnt, maar niets verdwijnt in het geestelijke. Wij ontvangen allemaal van die ...van die zielen, die hebben zich al uitgecorrigeerd. We ontvangen van hem. Elke uh, recht, rechtschap, Zadik, die geweest was hier op aarde, heilige, Die heeft alles nagelaten hier voor ons. Want niets verdween. De regen kan niet terugkomen. Als iemand hier geweest was, heeft allemaal goede daden gedaan en uh, voorschriften gedaan, heeft allemaal het licht aangetrokken hier naartoe, dan blijft het voor de hele mensheid. Oké? Okay? En wij kunnen daar ook gebruik van maken. Dus, zijn wij afval, geeft niet, maar wij gebruiken, wij moeten nu in onze, daarom wordt er gezegd ook afvallige generatie, afvallige, afval. Dat was voor de vorige generatie dat. Maar en toch zijn wij, moeten wij in onze situatie, ook de zielen van vroegere zielen, die ook verlangen nu naar onze correcties van onze afval. Want ook zij kunnen niet naar hun volmaaktheid komen, totdat de restjes zijn al, gecorri al gecorrigeerd. Zijn. Begrijp je dat? Alles hangt samen van, van elkaar. Ketter of magina, alles hangt samen met elkaar. Dus wanneer de kleinste, wanneer de laatste, Papua, ik zeg Papua bedoel ik niet uh, als de lachste op Aarde, maar ik bedoel, in onze ogen, minst, mensen die dan in onze ogen uh, niet gecorrigeerd zijn, primitief zijn, of, of wat dan ook, dat is absoluut niet zo, absoluut niet zo. Maar wanneer de laatste, in onze is van de laatste mensen in onze, in onze generatie gecorrigeerd zijn... Dat allemaal belangrijk voor ons dat, Want alles is geheel of niets. He? Wij moeten bijdragen. Als, zelf, zelf, zelf, als ik aan mijzelf werk, dan werk ik aan mijzelf, dan werk ik aan het geheel. Door mijzelf te corrigeren, corrigeer ik het geheel. Begrijp je dat? Zo moet het bij jou zijn, dat, en wanneer, hoe kan je dat alleen, als je hart dat zegt, betekent dat jij je voor jezelf wil. Maar als je voorschrift naleeft, dan betekent dat jij doet het voor het algemeen belang. Weet je dat? In de eerste instantie voor jezelf, in de andere is voor Want alles wat staat in de Tora staat alleen voor de hele mensheid. En niet alleen voor de mensheid, voor alle dieren, voor alle vier vormen van natuur. ...staat in de Torah. Dat is absoluut geweldig. We zullen zien wat het helemaal is. Al die plantjes bijvoorbeeld... ...al die plantjes en dieren en plantenwereld... ...qua krachten... ...qua... ...hoe heet het... ...qua... Wortels ...behoren tot de maalgoed van Yitzira. tot de maalgoed van de geestelijke wereld Yitzira. Kunt u voorstellen? Dat is ook plantjes pot maakt een plantje. Om niets. Plant, planten hebben ook hun oorsprong, hun, hoe zeg het, hun wortel in de geestelijke krachten van Yitzera. Dat is malgoed van Yitzera. Dus maalgoed Yitzera, de wereld heeft ook tien spierot. Dan de laagste 10 de, de malgoed van Yitzera dat zijn de plantjes. En de die